Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Russische troepen komen steeds dichter bij Kiev, dat zegt de burgemeester van de stad. Veel inwoners die zijn achtergebleven zitten in schuilkelders... Volgens verslaggever Bruno Beekman zet het Oekraïense leger zich schrap. Sinds gisterenmiddag zien we toch wel een verhoogde paraatheid, aanwezigheid van Oekraïense militairen. En ook president Zelensky en de minister van Defensie hebben de bevolking die gebleven is, en de mensen die gebleven zijn, die zijn gebleven om de stad te verdedigen, om die dan op te roepen om zoveel mogelijk overal in Kiev barricades te zetten om het zo moeilijk mogelijk te maken voor de Russische militairen. Ook op andere plekken wordt stevig gevochten in de stad Gark. ...vieren vanochtend bij beschietingen vier doden... ...en ook wordt er nog gevochten om de zuidelijke stad Gerson. Premier Rutte heeft nog maar een keer zijn steun uitgesproken voor Oekraïne. Hij heeft vanochtend gebeld met de Oekraïnse president Zelensky. Volgens Rutte worden er ook veel Oekraïnse burgers geraakt door de Russische bommen. Rutte zegt dat Nederland nog meer militaire goederen naar Oekraïne stuurt. Het is druk bij coronateststraten in Brabant. Na carnaval willen veel meer mensen zich laten testen. Bij de GGD-locatie in Eindhoven zitten ze vandaag helemaal volgeboekt. Vooral jongeren staan daar in de rij. Gisteren lieten de GGD's al weten dat ze een carnavalspiek verwachten in de coronabesmettingen. En welke hobby heb jij opgepakt tijdens corona? Jan uit Barneveld heeft twee jaar lang zitten puzzelen aan één en dezelfde legpuzzel. Ja, hobby's kunnen voor een ander ja, het idee geven van ja, die het niet wijs. Maar ja, zo heeft elke hobby zijn, zijn uitwerking. En bij de een past dit en bij de ander past dat. 33.600 stukjes zaten er in de doos. Samen vormen die een kleurrijk jungle landschap met allemaal dieren erop. En Jan heeft ze allemaal zonder voorbeeld in elkaar gepuzzeld. Het moeilijkste en vooral in deze puzzel dat is op een heel klein gebied. zitten zoveel verschillende structuren en kleuren en dat gaat de hele puzzel door. Ja, Maar nu is hij dus helemaal af. Nou ja. Bijna helemaal af, want dat zul je altijd zien. Eén stukje van de puzzel ontbreekt, helaas. Het weer nog best wisselend. In Zeeland en Zuid-Holland is het grijs, maar in het noordoosten wordt het een behoorlijk zonnige dag. Het wordt max 8 tot 11 graden. CFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de ring Amsterdam. Tussen Amsterdam Tuindorp Oostzaan en Amsterdam Hemhavens, twee kilometer met 5 à 10 minuten vertraging.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 Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. We luisterplezier plezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM Zandvoort. Met het tweede uur begonnen met Rick Ashley, Never Gonna Give You Up, en ik ga door met de Avly Brothers, Wake Up Little Susie. De Partij Zandvoort heeft in samenwerking met het Jongeren Zandvoorts Advies en Servicebureau voor vastgoed, H2H, twee originele nieuwbouwplannen uitgewerkt. Het betreft zowel een project voor jongerhuisvesting als één voor ouderen. opz raadlid Peterik Berg had er tijdens het jongerendebat in het HDMZ-museum een folder met de plannen willen aanbieden aan de voortvechters van de jongerhuisvesting in Zandvoort, Romy Koning. Dat debat werd vanwege storm Yunus echter verplaatst naar dinsdag 1 maart. Waarna werd besloten het pamflet toch maar alvast te verspreiden. Het eerste plan betreft tijdelijk tiny houses op de veldjes... aan de voorzijde van de bestaande nieuwbouw aan de Keesomstraat. De huisjes bieden ongeveer 30 vierkante meter aan woonoppervlak. Zijn in zes maanden te realiseren en zeer geschikt voor jongeren. Door niet gestapeld te bouwen zorgen we eerder voor een verrijking van de omgeving dan dat we uitzicht belemmeren. Al dus de brochure. Het andere idee komt uit een complex van 23 seniorwoningen, inclusief parkeergelegenheid aan de Tolweg. Lijsttrekker van de OPZ, Peter Kramer. Je moet het zien als een reactie op alle stragnerende ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar. We willen vooral uitstralen dat waar en wil meestal ook een weg is. Deze plannen zijn weliswaar goed doordacht, maar zo simpel als het in het flyer lijkt, is het natuurlijk niet. Er zal vanzelfsprekend eerst een uitgebreide participatie moeten plaatsvinden. En ik ga door met Starship. We build this city. Place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many. Tries.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 Als ik je vraag, een hele mooie dag. Een hele mooie dag. Een hele mooie dag. To see or not to Er is no question. ZFM. Raviella Cara met Afar la l'amore Comitia toe. Cursus valt er is de lek. De cursus biedt veel informatie en praktische tips. U oefent actief om uw balans, coördinatie, kracht en conditie te verbeteren. Alle bijeenkomsten worden begeleid door Duco Boukers van Team Sportservice. Daarna sluit een fysiotherapeute van de Prinsenhof regelmatig aan. De laatste vijf lessen worden in samenwerking met reguliere aanbieders van sport en beweging gegeven. De start is 1 maart, 15 keer op dinsdag, van kwart over twee tot kwart over drie. En de kosten zijn 30 euro, inclusief koffie of thee. En de volgende is The 3 Degrees met When Will You See You Again? Davis Charles Collins, geboren in 1951, is een Britse popmuzikant. Hij werd bekend als drummer en liedzanger van de progressieve rockband Genesis. Won als soloartiest verschillende Grammys en een Academy Award... en heeft eveneens een succesvolle carrière als acteur. Zijn singles die vaak over verloren liefdes gaat... variëren van het met een drums beladen in The Air Tonight... Tot het dancepop nummer Susidio en politieke opvattingen van zijn succesvolle nummer Another Day in Paradise. Zijn internationale populariteit veranderde Janice van een progressieve rockband met een relatief kleine groep fans, tot een van de grootste rockbands aller tijden met een vertrouwde naam binnen de hitlijsten. Hier is Phil Collins met You Can't Hurry Love.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 Van bandje die je vrouw We'll VOF de kunst met een lekker kopje koffie. Breinplein, 8 maart van 3 tot 5 uur. Genieten van het leven met behulp van kunst. Mooie ervaringen helpen de geest langer gezond te houden. Wat zijn de mogelijkheden? Deelname is gratis. Aanmelden is fijn, maar is niet noodzakelijk. En kan via 023-3040700... 3040700. En de belmus kan gereserveerd worden via 5717373. Ik herhaal: 5717373. De locatie is het Zandvoort Museum. Zwaar de Weestraat nummer 1. En ik ga door met Dotan. Vol.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 ZANG EN MUZIEK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 Falling stars out of the sky children out to play. Just watch the people how they dance. You think they are in a trance. Melodies from their guitars leave you just gazing up at stars. Hey! Sing! Tomorrow never comes So get out there and beat your drums The best is waiting there for you Just go right out and take a view. There are a million stars above They're shining down upon you. Tijd weer, zie je James Lloyd met Keep on Smiling. Dat moet je natuurlijk altijd blijven doen. En The Birds met Mr. Tambourine Man. Ik ga door met Mariam Bekiba. Pata Pata. Van de dag. Welke artiest is of was vandaag jarig? Dat vinden wij alle zo prettig. Ja ja. En daarom zingen wij blij. De jarige van vandaag. Bibi Suriadi, componist en een concertpianist. En Bibi is geboren in 1970. Hij wordt dus vandaag 52 jaar. Dan hebben we Nikki de Jager, Nederlandse visagiste. En ze is geboren in 1994. Die wordt dus vandaag 28 jaar. Dan hebben we Karen Carpenter. Die is, die is geboren in 1950. Alleen overleden in 1983. Ze had dus 72 jaar geworden. De Carpenters waren een Amerikaanse muziek- en zangduo in de jaren 70 en de 20 e eeuw. Duo bestond uit broer en zus Richard en Karen Carpenter. Ze hadden talloze hits zowel in de Verenigde Staten als in Europa en hun melodieuze popliedjes. Medio in de jaren 70 begon het intensieve optreden en het gebrek aan vrije tijd hun tol te eisen. Karen ontwikkelde obsessie voor haar gewicht en leed aan anorexia nervosa. Dit kwam in 1975 aan het licht toen er tijdens een optreden afgezegd moet worden... vanwege een oververmoeidheidsverschijnsel van de zangeres. Nadat ze bij een optreden in Las Vegas was flauw gevallen tijdens het zingen van Top of the World. Op zijn beurt werd Richard verslaafd geraakt aan Meta Kwanlon en Barbied Deze gebeurtenissen leidden tot het einde van de live optredens van het duo in 1978... Richard liet zich in 1979 opnemen in een kliniek in Topeka om van zijn verslaving af te komen. Karin, die een volkomen normale schildklier had, nam ook nog eens tienmaal de toegestaande dosering van een schildkliermedicijn in om haar stofwisseling te versnellen. Nadat Karin in therapie was gegaan kwam ze in één week tijd vijf kilo aan. Deze plotselinge gewichttoename bleek echter een zware belasting voor haar hart te zijn... dat al erg verzwakt was door de vele diëten die ze volgde. Op 4 februari 1983, op 32-jarige leeftijd... kreeg Karen een hartstilstand in het huis van haar ouders. Hier zijn de carpenters met Close to You uit 1970. Like me, they long to be close to you. Why do so thinking nothing's wrong Who's gonna drive you home? de Cars met Drive. Samen wandelen en tips voor een gezonde leeftijd. Iedere dinsdag in maart zat Esther Groenheide om 10 uur vanaf het dinsdagmarkt in Nieuw-Noord een wandeling. Met aansluiting een kopje koffie of thee. Wandel je mee? De kosten voor deze vijf keer wandelen zijn 15 euro inclusief koffie of thee. Vragen of aanmelden kan via info at estersupport.nl Info at estersupport.nl of telefoonnummer 06 406 55576. 06 406 55576.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 Mandolien. Kaartje met de mondharmonikaatje, yeah. harmonica, met een luikje, je moet dat flipje zien. Dal op een man, dol op een man. We zijn zo dol op een mandoliek. Deze zijn zonnige zussen. Dit zijn niet te kussen, deze niet te kussen. Is onhygiënisch, onhygiënisch. In de natuur. Wij zijn het CPH, der slakkenhuizen. Wij zijn Dal, op Hagen, Dis en Waterluizen. Geen kareltje en geen wimpjes. We stappen in onze gimpies van je pingelen, pingele pingele pong. Bij ons is alles puur. Wij hebben nog figuur. Wij zijn Kaatje met haar bont harmonicaatje. Truikje met haar luidje, je moet dat niet zien. Dal op een man, dal op een man, we zijn zo dal op een man. Wij zijn dal op de ras. We matten geen kerels, we matten geen kerels. Wij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 Kaartje met de mondharmonikaatje ja. truitje met een luidje Je moet dat flippie zien Dal op een man Dal op een man We zijn zo dal op een mandolin.